Ook morgen is het grijs, dan loopt de temperatuur op naar 8 tot 10 graden. Dit was het NMS Journaal. ABB Verkeersinformatie viel op de A13, Rotterdam naar Den Haag. Tussen de afrit Perkel en Roderijs in Delft-Zuid, 3 kilometer. Al de hele ochtend is de noordelijke randweg van Den Haag dicht, de N14. Richting Leidsendam gebeurde vannacht een ongeluk bij de Zijdwendetunnel. Daar is de afsluiting. Omrijden kan via de Utrechtse baan over de A12.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 Nieuws show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Welkom uh, terug met de nieuws show voor het laatste uur. Over een klein half uur is Onno Blom de boekentijgertje van dienst. Onno, wat heb je bij je? Het wordt steeds mooier, Mieke. Ja, we maken steeds iets echt Het is erg Ik ga die opening weer doen met dit gedoe. Dank je wel, Peter. Drie boeken vandaag. Een boek dat heet De Boekenapotheek... en waaruit de suggestie spreekt dat je door literatuur lezen... alle kwalen kan genezen. Abdelkader Benali's nieuwe roman Bad Boy over Badr Hari. Of is dat eigenlijk wel over Badr Hari? Mag ik dat wel zo makkelijk zeggen? En tot slot uh, Butcher's Crossing. Uh, een roman van John Williams. Uh, die is opgedolven uit de jaren zestig. Fantastisch boek, mag ik dat wel ja, zeggen. Stoner, hè? Dat was die... De sto Stoner is het succes en oh, ja. um, dit is het volgende boek... wat van hem vertaald is. En wordt het weer een succes? Ik denk het wel. Goed. Zometeen dus over een minuut of twintig. Rond kwart voor elf de opmerkelijke opmarsen... van de Multicomplex Bibliotheek... met architect van het Eerste Uur, Francine Hoeben. Zometeen Sylvia Witterman, maar nu eerst... een lang verborgen gebleven vondst. Gevallen onder Diepenveen den 27e oktober 1873... des middags ten drie uren ongeveer. Deze steen viel met een verblindend licht onder heftig sissen... neder naast de personen van de heer Bos en zijn vrouw... die daar stonden te werken en werd weinige minuten later... op een diepte van anderhalve voet en nog merkbaar warm uit een zand rondgehaald. Deze verklaring stond geschreven op een kaartje bij een, meteori een meteoriet... die pas onlangs opdookt. En dat is bijzonder, want het aantal Nederlandse meteorieten... is op een hand te tellen. Over die meteoriet gaan we praten met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Uh, ja, Het is wel een bijzonder tekstje, maar hoe, hoe bestaat het nou eigenlijk... dat 140 jaar later uh, ja, pas eigenlijk ontdekt wordt... dat Het is er een, een bespottelijk verhaal dat dat gebeurt. Er is 140 jaar lang, bijna anderhalve eeuw heeft hij ergens gezworven, van de ene plek naar de ander. Hij is door die landarbeiders gevonden. Die hebben hem naar de bovenmeester van Diepenveen gebracht. Die gaf hem aan zijn stiefzoon. Die nam hem mee naar de Rijks-HBS in Deventer. Daar kwam hij oh. in een kabinetje terecht. Toen ging hij bijna de container in. Toen is er een docent van die school geweest. Die heeft hem gered. Die man ging dood. Zijn weduwe gaf hem aan een verzamelaar. Die staat ermee op een camping. En een amateursterkundige ziet dat vorig jaar en denkt... verrek, een meteoriet, hoe kan dat nou? Dat geloof ik niet. Ja, en als het nou iets om iets ging wat het ook totaal niet toe doet... Oh. Aha. Dan kan je dat nog allemaal nog voorstellen. Maar dat ja. is nog een hartstikke belangrijk ding ook. Het is een hele bijzondere ook nog. Kijk, meteorieten zijn stenen uit de ruimte die op aarde neerkomen. Dat gebeurt best vaak. Er zijn er honderden, duizenden bekend. Natuurlijk in de klein Nederland niet zoveel. Maar dit is een hele bijzondere. Want hij is heel rijk aan koolstofverbindingen. En hij is zo oud dat hij waarschijnlijk al gevormd is voordat de aarde bestond. Dus meer dan 4,6 miljard jaar oud. En er zitten waarschijnlijk deeltjes in die eigenlijk... Uh, ja, uit de oernevel afkomstig zijn waar de planeten uit zijn. En waar weet zijn. je dat door? Waar weet je dat op? Nou, Hij is inmiddels onderzocht, want uh, toen het idee werd van... dit zou wel eens een echte geweest kunnen zijn... Uh, is die bestudeerd door geologen van de VU. Overigens ook stukjes door uh, instituten in de Verenigde Staten. Dus er staat nu 100% vast dat het een ruimtesteen is. Je kunt het zien aan de samenstelling... en, de, uh, en bijvoorbeeld ook aan zo'n smeltkorst die er aan de buitenkant is. Als die door de dampkring zuist, dan wordt die warm... en dan begint hij aan de buitenkant een beetje te smelten. Mm. Uh, maar dit is een steen die nog veel meer onderzoek uh, nodig heeft... Om, om al die informatie eruit Hoe groot af te af dat ding hij is niet zo groot, hij is een centimeter of 4, 5 in middellijn. Zo. En misschien was hij oorspronkelijk wel wat groter, want hij is heel groot. Een, een bitterbal. Een bitterbal, ja, bitterbal van steen. Oké, okay. maar ouder, ouder dan de aarde. Ja, hij is waarschijnlijk iets ouder dan de aarde. Ja, dat kun je je helemaal niet voorstellen. Maar weet je wat mij nou intrigeert? Want jij, jij somde dat even zo op, waar die meteoriet ja. al gezworven heeft... van de ene plek naar de andere. Je zei, er kwam er een amateurgeoloog langs <lacht> en die denkt... hé, hey, een meteoriet. Nee, hij stond daar op een tentoonstelling van die verzamelaar... in een kistje met een ja, Meteorsteen. Op Alsof een camping? Op een camping. Er was een, ja, het, weet je, de mensen hebben dus die steen in huis gehad. met de wetenschap zelf van volgens ons is dat een meteoriet. zonder te beseffen dat dat echt heel belangrijk is. Dat is ook raar. Je vraagt je meteen af hoeveel andere meteorieten liggen er nog bij mensen thuis in een laadje. waarvan ze zeggen, oh, ja, die heb ik een keer uit de lucht zien vallen. Maar, maar, die heb ik opgeraapt. Maar waarom gaat iemand op een camping een tentoonstelling houden? Ja, dat, dat weet je zo gek. Niet, maar dat gebeurt, <laughs> nee, dat soort dingen. Je weet je wat er nog meer gebeurt op zijn camping? Nee, maar even zien Serieus? Nee, weet ik veel. Er was een vaste bezoeker van die camping... en die dacht ik neem mijn stenenverzameling een keer mee... voor okay, mijn medekampeerders. Oké, op die manier. Ja, en toen kwam dat er dat een amateurgeoloog langs. Die, die Want dat uh, is het cruciale moment. Die amateurgeoloog. Ja, dat was het Dat was een, een iemand die ik trouwens goed ken. Die, uh, die in de sterrenkunde goed bekend is. En die ziet dat staan en die denkt... Meteoriet, wat zullen we nou krijgen? Er zijn er maar vier in Nederland en die ken ik allemaal. En die zijn trouwens, die andere vier, ook allemaal gevonden... nadat iemand ze had zien vallen. Een meteoriet vind je niet zomaar... In het land. Het is meest, ja, want ze zijn heel moeilijk te herkennen dan. Of ze vergaan. Maar als je iets uit de lucht ziet vallen. En je hoort zo'n sissend geluid. En paf, er komt een steen naast je neer. Ja, dan heb je hem. Ja. Zo is het vier keer gebeurd. En in 1990 sloeg er. Uh, niet zo ver bij Diepeveen vandaan trouwens... in de buurt van Enschede sloeg er een meteoriet... door het dak van een woonhuis. Dus het kan af en toe spectaculair zijn. En dat was dit ook, maar het is niet opgetekend. En, uh... en, en dan ga je zo'n ding onderzoeken. Want als, als je dus uh -huh. op een of andere manier erachter komt... dat het ouder is dan ja? de aarde... dan zal het ook wel een hoop verhalen te vertellen hebben. Ja, of dat niet? heeft zeker verhalen te vertellen. Want je kan hier misschien zelfs... Uh, uh, het is niet uitgesloten dat aminozuren in zitten. De bouwstenen van het aardse leven... die zijn in sommige andere... Ze, uh, meteorieten met zo'nzelfde leeftijd ook gevonden. En dat zou betekenen dat wij een steen hebben... die misschien een aanwijzing geeft... van hoe het leven op de aarde is begonnen. Ja, dat zijn spectaculaire dingen natuurlijk. En die komt dan gewoon in een akkertje oh. bij Diepeveen in Salland. Uh, komt die, uh, uit de lucht. En wat Zalland. gebeurt er nou met die meteoriet? Nou, ze hebben die uh, eigenaressen, inmiddels een uh, dame op leeftijd. Die hebben ze ontzettend moeten bewerken om de steen af te staan. Dat wilden ze eigenlijk niet. Want Naturalis wilde hem hebben. En hij moet officieel geregistreerd en bewaard en zorgvuldig mee omgaan. Niet meer zomaar in een kistje en beetpakken en zo. En na een jaar lang soebatten hebben ze de mevrouw zover gekregen. dat ze hem aanstaande donderdag officieel gaat overhandigen in Naturalis. En in ruil daarvoor krijgt ze een andere meteorie cadeau. Dus dan heeft hey, maar, ze toch nog een meteorite. Maar er waren toch maar vier in Nederland? Ja, maar die andere is uh, uh, ooit een keer in Chili of zo gevallen. Dus daar zijn stukjes van bewaard. En er is een hele handel trouwens in meteorieten oh, ja? Als je er ook een wil, kun je hem gewoon op, uh, oh, ja? op ebay kun je oh, kopen. Ja. Maar zijn dat dan wel echte? Ja, dat zijn allemaal echte. Je kunt ze en die worden namelijk ergens op andere, in andere delen van de wereld vallen die... Uh... Ja, maar ze vallen overal. En ze worden ook overal gevonden. En als er een keer een hele grote is, dan, eh, dan kan de eigenaar bedenken... van, nou, de helft hiervan gaan we in kleine partjes uh, aan de man brengen. Dus uh, ik maar het dat is een Dat Dus handel, ja, bedoel, ja. Ja. Dus we kunnen vanmiddag gewoon in de en schuur met een beetje... Uh, ja. we hakken een stuk ik asfalt uit ik, ik heb voor mijn verjaardag twee ja. hele kleine stukjes meteoriet... van die meteorietval uit Rusland van begin dit jaar, weet je nog? In Tseljabinsk, ja. die hele grote. En die komt neer, overal worden stukjes gevonden, hup... Verhandelen? Nou, iemand was zo lief om dat voor mij aan te schaffen. Maar het was toch een hele krijgen. grote die dan. Die was dan. groot, maar ja. ik heb maar twee hele kleine piepkleine stukjes. Maar het is toch leuk. Ik heb begrepen trouwens dat ze hier deze meteoriet ook al van afgeschraapt hebben. Van ja, dat, is, uh, uh, dat moet je natuurlijk doen. Als je hem wil onderzoeken, ja. dan moet je hele kleine flinterdunne plakjes zagen. En die worden dan bewaard. En uh, ja, dat, dat is de enige manier om te onderzoeken. Okay. Maar het is echt ontzettend leuk nieuws dat we er nu vijf hebben... en dan nog zo'n hele bijzondere ook. Ja, en bij veen. Vanaf de aanstaande maandag kunnen mensen voor aanvullende informatie... over meteorieten nog terecht op www.naturalis.nl... en op 18 en 19 januari is er een speciaal meteorietenweekend. En dan kan iedereen langskomen met zijn meteorieten... Ja, als je die nou al een gekke steen lang... in je la hebt, dan moet je hem dan meenemen. Ja. 18, 18, 19 januari naar Wie weet ja, er wat er, er allemaal nog weer ontdekt wordt. Ja, dat zou leuk zijn. Dat is o, nog meer of ergens, of naar de camping met je spullen. Precies. <laughs> Oké, okay, hartelijk hey, dank. U da ja. hoorde wetenschapsjournalist Govert Schilling, dus naar aanleiding van een meteoriet. die 140 jaar geleden in Nederland terechtkwam. maar pas onlangs werd ontdekt. je hey, dankjewel Govert. De herkenbaarheid van je eigen huiselijke leven. mij dan zo onder woorden gebracht dat je er smakelijk om kunt lachen. Dat is de aantrekkingskracht van de columns die Sylvia Witteman schrijft voor de Volkskrant. Dit voorjaar bleken die losse stukjes het al heel aardig te doen als theatervoorstelling... getiteld De Huisvrouw-monologen, waarvoor Witteman zelf de toneeltekst leverde. Maar volgende week gaat de film Sof in première, ook gebaseerd op de columns van Witteman. En bovendien een opsteker voor diegene onder ons die deze feestmaand... het onvermijdelijke koken voor een groot gezelschap boven het hoofd hangt. Goedemorgen Sylvia. Goedemorgen. Ja, uh, ja, is dat zo, dat koken voor een groot gezelschap? Ga je dat ook doen? Nou, ik denk dat ik het dit jaar aan mijn schoonzus overlaat. <laughs> ik was vorig jaar aan de beurt... en. Uh... Het is wel te doen, maar li liever niet, niet al te vaak. Ja. Het hoeft toch niet zo'n tour te zijn? Nee, ik kan het wel. Het is ook wel leuk om te doen. Maar je, ja, het is, ben jij toch degene die daar de hele avond echt wil weten voor huis staat, terwijl alle anderen lekker zitten te drinken? Ja. He, maar ik kan het wel als het moet, maar het, het hoeft niet. Ja, kijk, die, die show uit de film, hè, gespeeld door Lies Vissendijk, die is natuurlijk toch losjes op jouw personage gebaseerd? Hè? Ja, losjes, ja. Ja, en hoe, hoe kijk je daar dan naar? Nou, kijk, ik denk zo, die, die stukjes die ik schrijf... die gaan eigenlijk niet zozeer over mijn leven als wel over het leven. Mm. En die film eigenlijk ook. Dus in zover hebben we wel een raakvlak. Maar um, die sofa uit de film is wel een ander iemand dan ik, toch? Het is, het is niet ik. Nee, dat, dat begrijp ik wel, maar er staat bij. Ik bedoel, je naam staat wel... Uh, ja, het is geïnspireerd groot. op mijn columns. Het, het, het boek van zo, want er is een boek over uitgekomen ook. En uh, geïnspireerd op je columns met recepten erin. Dus er wordt ja, wel degelijk wordt er een, een verbinding gelegd. Ja, er zitten ook heel veel dingen in die ik ken uit mijn eigen stukjes. Bijvoorbeeld die, die zitzaak die ontploft... en al die kleine bolletjes ja. piepschuim dan door de hele kamer zitten... Ja. Toen ik die scène terug zag in die film, toen, toen brak het zweep me nog uit... toen ik me kon herinneren hoe het bij mij thuis was gebeurd. Dat het hele, want die piepschuim die stijgt op naar het plafond, hè? dat is statisch. Dus het hele huis zit dan onder de piepschuim. Je krijgt het ook niet meer weg. Maar uh, die uh, tekst voor de huisvrouw monologe, die heb je zelf geschreven. Ja. Dacht je, ik ga ook met dat scenario voor die film aan de gang? Want het zijn per nee. uh, mijn stukjes, het is... Nou ja, niet helemaal mijn leven, maar toch het leven. Nou ja, ik, ik, zeker toen ik de toneelstuk afhad... toen heb ik mezelf gerealiseerd dat ik toch eigenlijk geen scenario-schrijver ben. Want het viel niet mee om die losse stukjes om te werken tot een gegeven Nee, dat kan ik helemaal niet. Er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Dus ik denk, dat moeten zij maar doen. En uh, dat hebben ze ook heel goed gedaan. En als ik dat had gedaan, was het niks geworden. Want ik heb natuurlijk ook geen verstand van film maken. Ik weet niet hoe je zoiets vormgeeft, dat het er goed uitziet. Dus, uh... je, je zal je toch wel verbaasd hebben wat een spin-off uiteindelijk... Zo'n column heeft. Ja. Voor je het weet, heb, heb je nog een sokkenlijn bij de SOA? Ja. <laughs> dat zou dan nou leuk zijn. Ja, dat is Ik dus nou zit daar echt wel helemaal op te wachten. Nou. Nee, maar dat is inderdaad heel grappig. Ik, ik realiseerde ik me dat opeens. Als ik naar die film zat te kijken en die ontploffende zitzak dacht, zag... toen dacht ik, ik heb wel wat aangericht. Ja. <laughs> maar goed, het is ook allemaal maar relatief. Het is maar een film en het is maar Nederland. Nee, dus, maar het is curieus uh, dat het, curieus, dat ja. het, dat het dus opeens zo groot wordt. Dat ja. alles, is, zijn dat puur commerciële belangen die op je inpraten, of gaat dat? Um, ik weet niet precies hoe, dus, hoe zo iets gaat. Ik heb daar geen verstand van. Ik, zij hebben gezegd, we willen een film maken. Toen zei ik, nou, dat moet je vooral doen. Dat is leuk. Ja. Ik hey, heb e het scenario ingezien. Ik heb gezegd, nou misschien kun je dit, of dat een beetje anders nog doen. Maar een heel klein beetje. Oh, oh, er is hier nog wel wat gevraagd. Ik heb wel, ja, ik heb wel even, tuurlijk. De meisjes zijn bij mij thuis geweest. De meisjes Beumer Om te kijken hoe mijn huishouder daar nou ja, is Als je als, het <laughs> als, als, als, als niet goed had gevonden, was het ook gebeurd toch? Wat, ja, aan? dat denk ik wel. Nou, ja. ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik, dat ik ook, denk ook, Ja. Wel, ja. ja. Maar gelukkig vond ik het allemaal een goed idee. Nee, maar je zegt zo van, ik heb er geen verstand van... maar je hebt er wel een gevoel bij, denk ik. Ik wou, dat wel, maar ik kan natuurlijk zelf niet... Een, een, ik zou niet weten hoe je een film maakt. Dus... Nee, maar de, dat feit dat je eigen leven zo'n... leven buiten jou zelf om is gaan leiden, Ja, dat is eigenlijk. grappig. Dat is, dat, is, dat is een beetje bizar. Maar eigenlijk nu, pas nu je dat zegt, realiseer ik me dat, ja. <lacht> dat is ook bizar. Had je dat niet realiseert? Nee, eigenlijk nog niet zo, nee. Want eerst heb je boeken met gebundelde stukjes. Nou, dan heb je een toneelstuk. Dan heb je een film. Dan heb je weer een boek die bij, dat bij die film hoort. Ik bedoel, het, het is een steeds uitdijend geheel uh, ja, aan het, het, ander het worden. Ja, uiteindelijk is ook een lijn waarschijnlijk. Zie je wel. Ja. Maar dat denk ik mee, hè? Ja, je krijgt de helft. Oké, okay, beloofd. <laughs> um, dat schrijven van die columns... Uh, Verandert dat dan, als er zoveel mee gebeurt, of niet? Nee, ik blijf gewoon precies hetzelfde doen als, als anders. Het schrijven van columns is, dat is gewoon een, een, het vak wat ik uitoefen. En dat verandert natuurlijk niet doordat er een, een film van wordt gemaakt. Ik ga nu niet aan schrijven met het idee... in mijn achterhoofd, misschien maken ze hier ooit ook wel een film van... Dat niet, nee, ik blijf het gewoon doen. Nou, wat er gewoon van die stukjes afspat, is gewoon de lol van, van, van het... de taal. Ja, ja en, dat, en, is het, dat is het, dat gaat om taal. En, en een film gaat natuurlijk om beeld. Ja, dus dat en, en genieten van een beetje met de schuin ogen... naar je eigen werkelijkheid kijken. Ja. Dat je denkt, bij je, je is ja. wat, wat doen al die typen zo serieus, zeg. Ja, precies. Ja, ja. ja en dat je daar dus zo'n grote following mee krijgt. Want de volkschap waarvoor je schrijft... die heeft nogal een zootje uh, columnisten. Ja, bent ja, de populairste. Moet je toch ook verbazen, of niet? Um, nou, ja. <laughs> ja. Tuurlijk wel. Ja, daar ben ik wel. ja, daar ben ik ook wel verbaasd ja. in. Um, maar ik denk het is ook wel. Kijk, ik schrijf columns waar altijd wel iets in te lachen is. En als je mensen aan het lachen kunt maken, dan heb je heel veel gewonnen. Kijk, er zijn ook hele goede, serieuze columnisten. Als jij dat ziet Bert Wagendorp, hm? die zijn misschien wel veel beter. Maar die hebben natuurlijk een, een wat, wat serieuzer onderwerp. Dan, he, dan, dat is veel moeilijker om daar lezers bij te winnen. Die hebben trouwens ook een enorme lezerschaar. Ja, ja. Maar als je mensen aan het lachen maakt, dan heb je ze gauw bij de kop. Dat is het. We, we hebben het wel eens eerder over gehad. De kinderen die, eh, van jou zelf, die in die columns voorkomen, die worden natuurlijk steeds ouder. Ja. Die krijgen, <laughs> die krijgen daar <laughs> natuurlijk steeds meer moeite mee. Of nou, niet? Maar, als ze klein zijn, nou ja, dan hebben ze ja, nog niet zoveel te melden. Maar maar ze... Ik schrijf ook eigenlijk, hoe ouder ze worden, hoe minder ik over ze persoonlijk ja. schrijf. En mijn dochter is bijna 16. Nou, daar, daar, ik moet het niet wagen om daar iets persoonlijks over te schrijven, want dan... Dus is het huis te klein. En uh, sowieso over mijn zoontjes, die zijn 9 en 12, Ook daar let ik nu steeds meer op. Ik wil niet dat ze op school te horen krijgen. Zeg, ja. wat hoor ik? En uh, daar komt nog bij dat 95% van wat ik meemaak en zij meemaken nooit opgeschreven wordt. Het gaat natuurlijk om een heel klein onderdeel van mijn leven... en hun leven wat in de krant komt. En mensen zien dat soms als een soort geheel, een lopend verhaal. Maar er is natuurlijk maar een heel klein plakje van ons bestaan... wat in de krant komt. Het meeste verzwijg ik. Ja, om nog maar te zwijgen over huisgenoot P... die toch ook... Ja, nou, daar, daar was het vroeger ook, vroeg ja. ook wat openhartiger over. Maar ja, die, die is nu een belangrijk iemand geworden. En die vindt ja, het niet die, die zal als... er ook toch niet op zitten te wachten, toch? Nee, maar Dat ik, ga, ik heb de... gebruik hem ook bijna nooit meer. Hij, maar... zegt, hij komt natuurlijk nog wel eens spoor als een soort bijna, bijna symbolisch figuur... De, de afwezige vader of de ja. verstrooide vader. Of, of die vader met zijn plakkerige voeten op het zeil... Eh, ja, s'nachts ja. naar het ja. toilet moet of zo. Daar zit je allemaal niet op te wachten. Uh, nee, maar dus daarom hou ik dat ook heel klein. Ik, hmm. ik, ik, ik er heel weinig over. En in die, in die film wordt de rol van de echtgenoot gespeeld door Vetja Van Uwet. Ja. Is die dan ook losjes gebaseerd op huisgenoot P? Nou, Vetja Van Uet en huisgenoot P zijn eigenlijk allebei een soort everyman. man. elke leek, Iedereen kan zich erin herkennen... Ze hebben eigenlijk geen bijzondere kenmerken. Behalve dat ze te hard werken en te, andere, weinig, te bij weinig bij hun gezin zijn. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dat, dat herkent iedereen. Dat zijn echt flat characters, eigenlijk, allebei. Maar want dat is ook handig. Als je flat characters in je in columns gebruikt of in de film, dan kan iedereen zich erin herkennen. Moet ja. Het moet natuurlijk niet te, te flat zijn. Nee, want dat, dat, dus ja. maar het moet wel zo zijn dat iedereen denkt: oh ja, dat heb ik nou ook. Ja, Zo'n man. Zo'n man, ja. <laughs> Zo'n man, waar ik eigenlijk niet zo heel veel aan heb. Zo'n zo man. Nou, ja, ja, niet zo aan heb. Ja, je hebt wel veel adem, maar. Ja, ja, nee, ja, ja goed, je goed, weet wat jij ja, ja, precies. Nee, maar goed, hier in, in, in die film gaat hij op een gegeven moment ook. Zegt hij nou, ik hou op met werken. En uh, dan ga ik uh, me helemaal aan het, uh, aan het gezin wijden. Uh, ja, en dan gaat hij de hele dag oude CD's zitten luisteren. <laughs> dat vond ik inderdaad heel herkenbaar. Ja. <laughs> <laughs> De columnist die het meest bewondert is Simon Carmichelt. Hè? Ja, ja, maar ja, ja. zou het ooit denkbaar zijn dat je van de stukjes van Carmichelt een film maakt? Um, van toneelstuk bewijzen. er is volgens mij in de tijd in de jaren, jaren tachtig heeft hij ja, wel het Ja, dat ja, is ja, wel de geprobeerd. De VARA heeft dat gedaan. Ja, ja, dat is toen heel erg gefloppt. Um, ja, bovendien nu nog een, een film van Carmen. Nee, nee, het gaat erom de, de, de, de, hoe je van stukjes naar een film komt. Want nou ja, dat, de, de, dat hebben die meisjes Bummer dus gedaan. Die hebben dat, dat, wat ik in taal doe, dat hebben zij in beeld moeten vatten. En dat, is natuurlijk, dat moet je omwerken. Hoe hebben ze dat gedaan? Kun je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, ze hebben bijvoorbeeld een scène dat ik, ik beschrijf: dat ik onder de douche mijn shampoofles niet kan lezen en dan een leesbril moet opzetten. <lacht> Ook uh, heel herkenbaar, <lacht> <lacht> hè? Of nee, vertel door, ik begin het langzaam voor me te krijgen. Dan heb ik twee in dezelfde kleur. De een moet er eerst in, en het ander daarna. Ja. Maar dan moet ik een bril op om te lezen wat is. Nou goed, ja. dat hebben zij veranderd, want dat vonden ze blijkbaar geen sexy beeld. Nou, dus uh, <lacht> Lies Visserdijk in bad gelegd. Met haar benen helemaal wijd en plakjes komkommer op haar ogen en, en wit masker en zo. Dus zij veranderen dat dan zo dat het op de film weer pakkend uitziet. Dat is ook gelukt, dat is grappig geworden. Alhoewel iemand die in de douche staat en die dan met zo'n beregende ja, dat leesmodel wel wel staat. Dat helder, had hoor. misschien ook nog wel iets leuks uh, ja, op, opgeleverd. Ja, maar zij vonden dit blijkbaar beter. En daarom is het me goed dat ik het niet heb gedaan, maar ja. zij, dat zij dus weten wat er op het beeld leuker overkomt. Dat was wel een goed idee geweest, want je staat vandaag uitgebreid in de Volkskrant met uh, ja. drie, vier pages met foto's. De fotograaf had misschien nog wel uh, jou inderdaad met bril in de douche. Ja, Komt... maar dat had ik toch zelf ik toch niet aan meegemaakt. Oh, nee. <laughs> er Tot, was nog een ik serie... ben bijna vijftig, hoe denk je. Nou ja, nee, maar ik bedoel, er, er zijn ook uitsneden mogelijk. Hoor. Ja. <laughs> <laughs> Welke uitsneden zit je aan te denken? De ja, dat de weet ik niet. Je moet ook nou nog verder doorvragen met dit soort dingen. Je, je wordt in uh, de Volkskrant magazine uh, als uh, twitter koningin... Uh, ja. Ik weet niet of ik daar zo genoemd. gelukkig mee ben. Nee. nee? Want? Nou, nee, maar ik vind, ik, vind het, ik vind het... Kijk, ik werk alleen thuis. Ik ben een freelancer en ik werk gewoon in mijn slaapkamer... in mijn kamerjas. En ik heb dus geen um, collega's... Dus het is voor mij een beetje oude hoeren bij de koffieautomaat. Dat doe ik met ja, ja, Twitter. Maar, niet. maar als, je, als je die voorkant van dat volksamping ziet en de inhoud van die tittenstuks... Toen dacht ik vanochtend zo bij mezelf. Nou, het is toch ook wel. Oh, er zit wel een hoog treitergehalte naar mensen toe ook in. Uh, van... Ja, nou treiter is het geloof ik niet. Maar daar heb ik een hekel aan. Maar het is wel. Het is wel een beetje ironisch vaak. Ja, nou, maar uh, bewust uh, uh, zoeken naar iets wat mensen ook wel ja, irriteert. Ja, ja, is het ja. meer. Het is meer nou, ja, provoceren. Ja. Ja. ja, dat vind ik leuk. Kinderachtig, ja. hè? Nee, nee, helemaal niet. <laughs> dat is ook ontzettend leuk. Het punt is alleen, krijg je het ooit wel terug? Ja, tuurlijk. Maar dat kan ik ook wel tegen. Ja, ja Maar nogmaals, strijderen, dat doe ik niet. Dat, dat zou ik nooit doen. Hm. En zou ik niet iemand persoonlijk aanvallen? Maar inderdaad, als een maatschappelijke discussie mij uh, op een of andere manier prikkelt, dan zal ik niet nalaten dat op Twitter te vermelden op een grappige manier. En hoe krijg je het dan terug? Nou, de mensen worden soms heel kwaad en ze zeggen: Nou, ontvolg ik je. Ja, dat is dreigen. Hoeveel <lacht> volgers heb je? Ik denk 60.000. Zo, de meter zeg. Ja. Nou, 68.224 oh, okay. wordt hier meteen achter vastgeroepen. Oh, okay. nou ja. okay. Ik heb daar nooit om gevraagd hoor. Nee, dat begrijp ik. Ik, ik heb nooit gezegd: willen jullie mij volgen? Ofzo. Dat vind ik nee. heel zielig. Als mensen dat doen... Uh... Maar ja, je bent. het ja, is hetzelfde. Hè. Als je grappen maakt, dan willen mensen je graag lezen. Dat is het. Hmm. Mensen houden gewoon van lachen. Ja, maar dat ook is wel, het. Ik lees hier bijvoorbeeld, eentje staat op de cover hoor. Ik spaar nu het uitgevallen pluis van mijn kat. Ik heb al bijna genoeg om er een lekker warme string van te breien. Oh ja, ja dat was door die Angora-kolijn natuurlijk. Ja, ja, ja, In de, ja. de hele wereld en rappen, hoor. Nou, dat is natuurlijk ook afschuwelijk. Maar ik wil er wel grap over maken. Ja. Ik denk dat niks is zo erg dat je er geen grap over kunt maken. Nee, ja, maar ik vind het ook Bovien, grappig. Zag ik het wel voor me, die string van katha. Ja. ja. <laughs> Dankzij die autocorrectie stuur ik een mailtje naar school. Mijn dichter is ziek. Ja, dat is ook echt waar. Ja, dat is ook heel herkenbaar. Maar dat, dat, dat Twitter, <laughs> wat je zegt, wat was het? 68.000 zoveel? Ja, 68.224, <laughs> citeer ik nu uit mijn hoofd. Klopt het, precies. Al, het zal nu wat dalen dan. Nee, helemaal niet. Er komt bij. Nou, maar het kan maar een, jij het kan in je gezicht ontploffen. Hè? Die uh, Nico Dijkshoorn is afgelopen jaar gestopt met twitteren. Omdat ja. hij dus allemaal rotreacties kreeg en de ironie niet werd begrepen. Dus het is toch ook ja, wel een vak. Het is, ja. Ja. is ook een vak maar... apart. Ja, goed. Is het is ook zo'n goed recht om er weer mee uit te scheiden. Het nou ja. is een heel, een heel makkelijk uh, democratisch medium. Nou ja, niemand denk... hoeft je te volgen, niemand hoeft te twitteren. Dus, ja. uh, nee, maar... En sluit je zo'n onderwerp als racisme bij dit soort dingen uit? Want daar gaat het natuurlijk ook bij Dijksoorn weer over. Nou, he? Nee, heeft, heeft, heeft helemaal is helemaal geen racist. Nou, nee, hij, natuurlijk. Hij nee, maakt, nee maar, hij, maar daar ontvangt het glazen over. Als je op dat, dat terrein komt, dan is uh, humor opeens geen humor meer. Nou, dat, dat vind ik dus vervelend. De, de, de, de kracht van de domheid is gewoon zo vreselijk groot. Ja. Dat mensen niet begrijpen wat ironie is. Of dat mensen uh, bijvoorbeeld vanuitgaan dat je iets verkeerd ja. bedoelt... Dat het niet zo is. Maar daar kun je niets, aan, niets tegen doen. Nee. Dan kun je wel honderd keer terugroepen, ja, maar ik bedoel nee. het zo. Dan ben je. Uitleggen goed te heeft geen enkele zin. Nee, dat is, als nee. je het gaat uitleggen, dan kun je net goed weggaan. Ja. Ik lees hier nog in dit verband. Ik ben nu wel benieuwd naar die reportage over mensen die als kind alleen het wit uit het duo penotisch aten. Ja, ja. Nazi's. nazi's. Ja, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> Ik altijd alleen het bruin eruit, en ik vind het wit heel vies. Dus ik ben bijvoorbeeld. <laughs> een goed mens. Nee, maar op die manier <laughs> kan je er dus al grap over maken die toch. Ja, ja. Leuk. Maar dit is geen harde grap, toch? Nee, nee, is, nee dat lees ik, ik hem ook even voor. Ja. Ja. Maar goed, uh, dit, dat te twitteren, hoe, hoe, hoeveel doe je er dan per dag? Nou ja, ik zit toch achter die computer. En ik doe ja. af en toe bedenk ik iets tussendoor. En dan, dan zeg ik dat. Er gaan geen uren tijd in zitten. Maar ga je dan ook wel twitteren over zo'n film, wat je ervan vindt? Uh, nou, dat ik dan... zeg dat ik het een leuke film vind. Ja. Uh, maar ik, ga niet, ik ben niet de roeptoeter van, van wie dan ook. Nee, Want iedereen vraagt, kun je niet even dit zeggen? Kun je niet even dat zeggen? En dat doe ik is dat zo? Ja ik krijg heel veel verzoeken van mensen wil je dit of dat retweeten en allemaal ver, nou verloren poezen retweeten doe ik wel, want dat vind ik zielig. maar ik kan niet aan de gang blijven. ik nee. kan niet alle, alle alle fondsen die er geworven worden... ik ga niet de hele dag alle fondsen zitten retweeten. Want dat, dat is saai, dat wil niemand lezen. Nee, nee want ik kan me voorstellen dat uh, zo'n uh, filmmaatschappij... het fantastisch zou vinden als jij de ene positieve tweet... naar de andere de wereld wereldinstitut... Maar er was, zijn ik toch meer 60.000 mensen die ja, naar die film nee, maar gaan. Ik, ik vind het een hele leuke film, ik heb het ook gezegd. Maar het is niet geloofwaardig als ik dat de hele dag, elke dag blijf zeggen. Dan denken die mensen ook, ja, die witte wil een film verkopen... Ja. Ja? Ga, je, ga je wel met een Angora-string uh, uh, naar de première toe? Nee, die is al geweest. <lacht> is al geweest. Ik ben ja. naar de première geweest. En ik weet niet meer wat ik voor string aanhoud eigenlijk. Maar ik denk niet van Angora. Nee? Nee. nee van die kat. Goed, dankjewel. <lacht> Volkshandscolumniste Sylvia Witteman dus. Deze week verscheen van haar hand. bij neigen van dit maar. Ook nog, ja, dat we het nog niet eens over gehad. De troost van een warm visje. Dat zijn gebundelde columns. En het boek van Sof. Hè. Dat is natuurlijk Sofie, maar ook Sloof. Ja, dat zijn allemaal recepten. In. Ja, recepten voor het gezin en uh, voor al wie aankomt waaien. En uh, goed, u kunt dus naar die film toe gaan, u kunt het boek lezen, u ziet maar. Dankjewel, Sylvia Witterman. Well,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 My scene. Want this plot to twist. I've had enough, Mister.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 geworden met een soort surfing mago, wat volgens mij helemaal nergens op sloep. Maar dat doet er niet toe. Jack Johnson, meteen herkenbaar sitting, waiting, wishing. Oh nou, volgens mij heb je mee, mooi, veel moois uh, meegenomen. Ja, ja, ja. Tenminste, dat... zo kondig je het dan. Uh, zo is het. Ja. Ja, nee, uh, er is zeker één boek waar ik <coughs> pardon, zeer over te spreken ben. en Dat zal ik als laatste behandelen zoals het hoort. Zo'n recensie moet toch ook omhoog gaan. Uh -huh. Beter dan omlaag. Yeah. Uh, omhoog en omlaag, daarover gesproken. Uh, het eerste boek waar ik iets over wil zeggen heet De Boekenapotheek. Dat is een vertaling. Het is geschreven door Ella Burthout en Susan Elderkin. Het zijn twee uh, uh, Britse boekwetenschappers, mensen die daar van af weten. En daar aan dat boek zijn lemma's toegevoegd door uh, Maarten Dessing... Een, uh, een Nederlandse journalist. En dat boek dat gaat ervan uit dat je door het lezen van boeken... Uh, jezelf zou kunnen genezen. Zelfs jij... Peter, voor jou is hoop. Is er hoop? Dat blijkt uit dit ja, ik boek. Ik heb het altijd in de Heer gezocht, maar dat ja, hoeft dan niet meer. Nou ja, dat is eigenlijk, literatuur is natuurlijk een vorm van God, dat, uh, dat weten we allemaal. Hè. De bibliotherapie, tenminste, dat is het voor deze schrijvers. Ik zie jou een wenkbrauw. Uh, e dat, dat de, de twee, deze twee mensen die het boek hebben gemaakt, die komen uit de school van Alain de Boton. Uh -huh. En die gaat ervan uit dat uh, cultuur, uh, zelf ook ondanks een boek uitgeven heet Kunst als therapie. Uh, dat cultuur en kunst en literatuur... je uh, toch echt aan een beter leven zouden kunnen helpen. En ze zijn daar echt heel serieus over. Hè? Dus het, het, uh, literatuur zou je hoop moeten geven. Zou verdriet een plaats moeten kunnen geven. Een leidraad zijn tot het verkrijgen van zelfkennis. Um, en ja, dat is, heel, dat is een heel aanstekelijk idee. Dat is natuurlijk een aantrekkelijk idee. Want dat geeft het, uh, het lezen van boeken, wat ik dus de hele dag doe. Uh, ja, maar zo weet het toch ook een beetje? ja. Zo werkt het een beetje. Dat is ook wat uit dat, wat uit dat boek uh, uh, blijkt. Het, het is zo dat uh, sommige, van, uh, sommige boeken... die kunnen je over een doodpunt heen helpen, zal ik maar zeggen. Uh, en je kan daar op twee manieren tegenaan kijken. En dat zie je ook in de lemma's. Want het is een, het is een soort uh, parodie op een encyclopedie. Uh, boeken apotheek. Dus je hebt het hele jargon van... Uh, de auteurs als dokter die de patiënten, die wij toch allemaal zijn... in het leven verder helpen. Dus je kan denken aan een, uh, laten we zeggen, aan een uh, uh, Jan Kramer Viagra-pil... of een uh, uh, Hermans Z-pil voor de dood. Het is maar welke kant je ermee op wil. Um, ze doen dat op twee manieren. Um, uh, als antidotum. Dus als er iemand aan Alzheimer leidt... Dan, dan vind je in dat lijstje bijvoorbeeld de boeken van Bernlef Hersenschimmen... Of uh, uh, het gestameld liedboek van Erwin Mortier. Maar als je daarover nadenkt, dan denk je ja. En daar gaat de mens niet van over. In... Nee, precies. Dus dat zetten ze dan aan het eind van zo'n lemma. Oh. Zetten ze. Uh, ja, dat is eigenlijk voor de, voor, de, voor de zoon of de dochter. die zijn vader of moeder dan daar naartoe. Okay. Ja, je kan ook een andere kant op denken. Hè? Want vaak, als je nou bijvoorbeeld denkt aan alcoholisme... Ook een, het, er zijn, het zitten ook heel veel grappige lemma's bij. Under de Volcano. Under de Volcano, wordt meteen genoemd. Fantastisch boek. Maar als je denkt aan... Uh, nou ja, laten we in de Nederlandse literatuur... Uh, Asbestemming van Van der Heijden... of uh, uh, Naar de Overkant van de Nacht van Jan van Mersbergen... ja, dat helpt... Niet tegen alcoholisme, nee, daar krijg je enorme dorstverlust van. van. Dat is gewoon een dorst. <laughs> dus dat, dat boek, dat, dat, dat, dat, dat zit daar een beetje tussenin. Het hinkt een beetje op twee ja, gedachten. Ja, het hinkt een beetje tussen twee gedachten, inderdaad. Want er wordt ook gezegd, stel je hebt liefdesverdriet... dan moet je dat lezen om eroverheen te komen. Ja, of, of uh, het gaat natuurlijk met name om depressie. Mensen die zich niet goed voelen, die moet je optillen. Maar ja, als je naar depressie kijkt, de anatomie van de melancholie... daar kom je dan in terecht en dan noemen ze bijvoorbeeld uh, Sylvia Plath. De bell jar. Ja, dat is verschrikkelijk. Daar ga je dus kapot aan als je dat leest. Dat is, dat is, dus dat is verschrikkelijk. Dus apotheek is gewoon niet goed. Woord. Nou ja, aan de andere kant, ze zeggen, ze zeggen dus vaak twee. Hè. Dus bijvoorbeeld bij dat lemma depressie... Dan zit er, aan het eind zitten er uh, uh, twee lijstjes. De tien beste romans om je op te vrolijken. Dus dan kan je omhoog. En daar staan er bijvoorbeeld uh, Joe Speedboos van Tommy Wieringa bij. Of voor mannen, voetbalkoorts van Nick Hornby. Geweldige boeken allebei. Maar je hebt ook de tien beste romans voor de diep bedroefde En dan krijg je dus iemand als uh, Jan Arends, Keefman. Ja, een zelfmoordenaar. <lacht> ja. Of Herzog van Sal Bello. Nou ja, en dat, is allemaal, dat, en dat zijn toch wel geweldige boeken. En wat er... Ja, maar het is Wat wel heel leuk bedacht. Het is een geweldig, ja. aansprekend, aanstekelijk idee. En het is een heel erg leuk boek om een beetje in te bladeren... en te kijken hoe zit dat nou in elkaar. Ik vind het in de opzet af en toe een beetje, een beetje braaf en een beetje schools. En dat komt dus voort. Het is misschien die... ook een beetje dik, of niet? Ja, maar dat is wel weer leuk. Ik, oh. had, ik had juist gedacht, uh, uh, een encyclopedie moet... Ja, met alle oh. lemma's van die. Ik bedoel, ik denk bijvoorbeeld aan... Komreis, uh, uh, Encyclopedie van de Stront... dat is helemaal vormgegeven als een encyclopedie met lemma's... In, in kolommen, helemaal in de vormgeving ook. Dat vind ik wel het aardige ervan, om in dat jargon te blijven. Alleen in de uitvoering vind ik het af en toe een beetje schools... en een beetje gek. Uh, soms klopt het voor mijn gevoel niet helemaal... maar dat is ook niet erg, want het is wel een heel leuk boek... om in te bladeren en met lemma's en dan over te praten van... ja, dit is onzin of dat ju gaat juist wel goed. Dus wat dat betreft heeft dat boek zeker... Uh, zijn functie. En wat ik er ook over wil zeggen, het is een boek... wat ervan uitgaat dat je door het lezen van fictie... een beter mens kan worden. En dat is toch een verschil met zelfhulpboeken. Hè? Met non-fictie, met de ware verhalen. Um, en uh, dat is, uh, hoe kan het ook anders... een bruggetje naar mijn volgende boek. Namelijk het boek van Abdelkader Benali. Die heeft namelijk een boek geschreven dat heet Bad Boy. Dat is een roman... Maar daarvan weet inmiddels iedereen in Nederland... dat het is gebaseerd op het levensverhaal van Badr Hari. Um, die hele zachte, zachtmoedige jongen uit Amsterdam-Oost. Uh, die met Best, het... Uh, ja. Nee, Oost. Hij komt oh, uit Amsterdam-Oost. Nee, dat komt dus allemaal wel in dit boek voor. Het is een interessant experiment wat Benali hier aangaat. Um, want hij gebruikt, en dat is hem ook wel min of meer verweten... of in ieder geval aangevreven, uh, iemand die in de zo in de publiciteit is vanwege uh, een geweldsdelict... Um, en uh, iemand van een enorme naam... als het personage voor, voor een boek. Ik denk dat er eigenlijk niet veel op tegen is. Norman Mailer heeft een boek geschreven over Mohammed Ali. Waarom zou Benali dat niet mm. mogen doen? Er is Benali ook wel aangevreven als je... Ik, heb, ik, was, niet zo, ik was wel goed thuis in Benali, maar niet zo in Badr Hari. Dus ik heb wat op YouTube zitten kijken... Uh, uh, naar de filmpjes van die, van die Badr -Hari. Dat is trouwens ongelooflijk. Dat lichaam van die man en hoe die, die andere mensen in elkaar slaat. Ja, ik, hm. ik weet niet, mijn soort sport is het niet, maar het is, oh. het is iets, iets wonderbaarlijks nou, om dat, naar te kijken. Dat lichaam doet me wel een beetje aan jou, denken. Ja, dat is waar, Peter. Dank je hm. dat je het zegt. Het is eigenlijk jammer dat dit geen tv is. Ja. Hè? Um, Verder. Wat, wat mijn stelling is over het boek van Benali is niet dat hij bezig is om Bader Hari uh, uh, op een voetstuk een stuk nee. te hijsen. Hij geeft wel het leven van die uh, uh, vechtsporter van, van die man die in, pro, in de problemen komt, die, die zijn, zijn eigen grenzen niet uh, in de hand kan houden en die over de schreef gaat, natuurlijk achtergrond en context. En daarin is het een echte benali, want in het verhaal zoals dat wordt verteld, een jongen uh, uit een uh, bijna ongeletterd arm gezin, oorspronkelijk Marokkaans, die ongelooflijk snel heel veel succes krijgt in de westerse wereld. Dat is precies wat Benali ook is overkomen. Hij is zelf na zijn debuut bruiloft aan zee... wat overigens uh, in de structuur van dit boek, Bad Boy... enige overeenkomsten bezit. Want die, die vechtsporter in het boek wordt reisleider in Marokko... omdat hij die westerse wereld ontvlucht. En dat gebeurt ook in bruiloft aan zee. Uh, daar zijn hele duidelijke parallellen aan te geven tussen die, tussen die twee levens. Dus wat uit dat boek oprijst is wel... Een, een, een, ja, ik zou zeggen, een vorm van begrip. over wat je overkomt als dat gebeurt. Wat, er met een, met, wat het betekent om iemand te zijn. die uit de ene wereld in de andere overstapt. en hoe onthecht je dan bent en wat een, wat een vreemd uh, gevoel dat moet wezen. Want ook Benali is na het uh, publiceren van zijn debuut. zeven jaar lang. Het eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen de weg kwijt geweest. maar hij heeft zeven jaar lang gezocht naar een nieuwe vorm. en is toen met een roman gekomen die De Lang Verwachte heet. Ook vanwege het feit uh, dat hij dat niet aankon. Dus als je daarin, daardoor gefascineerd wordt, dan moet je dit boek zeker lezen. Ik vond het uh, in, in dat opzicht uh, uh, interessant uh, om te lezen. Het, het boek, het derde boek waar ik iets over wil zeggen vandaag, uh, heet Butchers Crossing en is geschreven door John Williams. En niet vertaald, is, die titel, hè? opvallend. Uh, nee, maar dat is ook moeilijk. Butchers Crossing is een uh, gehucht in, in het midden van uh, Amerika, in de. In de uh, ja, in, de, in, de, in het westen. Ja, het is een naam, en je kan het ook... Je kan het ook ja, hoe zou je, de, hoe zou je ja. Butcher's Crossing moeten vertalen? Dan zei je iets van Slaat. de slagerskruising. Ja, dat, dat klinkt allemaal niet... Het is er. waard. Ja, nou zo inderdaad. Ja. Het is zoiets in de middle of nowhere. Ja. Um, Butcher's Crossing is de tweede roman... die van John Williams wordt vertaald. Dat is een auteur die uh, ook in bescheiden mate... maar furoren maakte in, uh, in de jaren zestig. En 70, een Amerikaanse auteur. En van wie het boek Stoner uh, twee jaar geleden is vertaald. En een geweldig succes is, uh, is geworden. Overal eigenlijk? Of alleen in Nederland? Nou, Nederland is wel een van de eerste plekken waar het is gebeurd. Het schijnt dat het nu op al, in allerlei andere landen uh, ook gebeurt. Um, maar in Nederland is het, is het uh, succes uh, overweldigend. Ja. En ik vind het ook terecht. Ik hou eigenlijk niet zo van... En het hypes. blijft verbazingwekkend blijft natuurlijk zo'n boek... dat al, al gewoon zo oud is dat het gewoon vertaald wordt. En dan okay. ben je boem. Dat, dat is toch geweldig. Ik, dan moet ik echt Oscar van Gelderen, de uitgever van Lebowski... die dat heeft gedaan, een compliment bij maken. Het getuigt van goede smaak en lef om dat te doen. En, en soms werkt het. Godzijdank werkt dat soms nog. En in het geval van Stoner vond ik dat ook volkomen op zijn plaats. En het gekke is dat boek... en dat kleeft ook een beetje het nieuwe boek dat nu vertaald is aan... of eigenlijk is het een oud boek dat vertaald is. Mm. Uh, het is op een hele onspectaculaire manier spectaculair. Stoner ging over een man in de provincie. Een universiteitsdocent. Die wat gerommel meemaakte op de universiteit. Dat is het eigenlijk. Hij had een mislukt huwelijk. Er wordt niet heel veel over gezegd. Um, Butcher's Crossing gaat over een jonge man. Die in, uh, op Harvard heeft gestudeerd. Een predikantenzoon. En die daar heeft horen praten over de weldadige invloed. Die de <tus> natuur op je kan betekenen. En die besluit om naar het westen te reizen. Uh, en die gaat dan mee met een... Uh, een expeditie, uh, een zoektocht naar, uh, de, op, op bisonjacht. En de, uh, de bisonjacht, het speelt allemaal in, de, in het einde van de 19e eeuw... Uh, was een buitengewoon profijtelijke handel. Uh, zo profijtelijk dat de bison's bijna uitstierven. En... Uh, uh, de hoofdpersoon gaat mee op een expeditie van een jager die heet Miller. En die heeft ooit een vallei ontdekt in de bergen van Colorado... waar nog duizenden bisons zich zouden moeten bevinden. Dus daar is handel te vinden. En voor die jonge held van het verhaal is het de manier... om zich totaal over te leveren aan de natuur en via de natuur zichzelf te ontdekken. En je zou dat boek... Uh, het is echt een, opnieuw een hele klassieke... Uh, ...ouderwetse vorm om een verhaal te vertellen... ...van een zoektocht ergens naartoe... ...en die zoektocht die maakt dat de hoofdpersoon een ontwikkeling doormaakt. Um, en veel meer dan, dan dit verhaal... ...man gaat achter bisons aan, vindt ze... ...maar komt toch gedesillusioneerd thuis. En hoe dat precies zit, zou heel flauw zijn als ik dat hier vertel... ...want het is ook een roman met een ouderwetse climax... Is onwaarschijnlijk overtuigend gedaan. En dat is, dat is opvallend, want wat je vaak van literatuur wil... is natuurlijk dat het iets nieuws brengt, dat het origineel is... dat het, uh, dat het je over de schreef trekt door iets... wat je nog niet eerder hebt gelezen of gezien... Dit boek dat brengt je in een wereld uh, die, waarvan je eigenlijk denkt: ja, dat kennen we allemaal, hè, al is het maar uit de westerns, Once Upon a Time in the West. Al die beelden zie je voor je. Die, die jongen komt het in het begin ook aan, precies zoals in die film. In een heel klein gehuchtje komt de jonge man aan. Dat is dé klassieke openingsscène voor een klassieke roman. Um, maar die John Williams, die kan zo ongelooflijk goed schrijven. Zo mooi die natuurbeschrijvingen laten zien. Prachtig, maar toch steeds die dreiging erachter. En die dreiging die komt ook uit. Niet bij een boodschap, niet bij een moraal die uh, alles verwoestend is, maar gewoon door te laten zien hoe zo'n leven, hoe zo'n reis uh, verloopt. Uh, laat die zien hoe het leven in elkaar zit. En dan ben ik weer terug bij het onderwerp. Is het heeft... goed vertaald overigens? Ja. Dat vind ik moeilijk om te beoordelen, ah. want ik kreeg het boek pas twee dagen geleden... en ik heb de Engelse vertaling er niet uh, bij gehouden. Ik heb uh, Stoner in het Engels gelezen en dat beviel mij wel nog beter... maar dat is ook altijd wel oneerlijk. Ik bedoel, als je goed Engels leest, um, dan ja. lees je liever het Engelse, het ja, wel, origineel dan is wel dan zo, het, dan maar ik vind als je Nederlandse vertaling leest... dan voel je altijd wel of er een goede vertaler dan uh, ja, nou, ik het lijkt het is. Ja, het lijkt mij, het ja, lijkt mij goed okay, gedaan, ja. maar ik... ik ik vind het altijd moeilijk om daar echt een oordeel over te Als het echt heel slecht is, dan zie je het natuurlijk. Dus het, zit niet, uh, het, zit het rammelt absoluut niet. Nee. Het, leest, het leest goed, het is overtuigend en het is echt zo'n boek uh, van een paar honderd bladzijden waarin je absoluut wil weten hoe het verder gaat. Lekker is dat hè? Echt, Waar je bij wegduikt. Dus, uh, nou, Voor onder de kerstbomen maar. Mm. Hartstikke goed. Butchers Crossing, zo heet het. John Williams. En de andere titels, die kunt u allemaal vinden op teletekstpagina 260. En ook bij ons op de website kunt u alles nalezen: www.newshop.nl. In Nederlandse steden vereist steeds vaker een nieuwe bibliotheek in een beeldbepalend gebouw. Je vindt voorbeelden in Amsterdam, Assen, Almere en. Arnhem. In de Gelderse hoofdstad heeft het gebouw met de naam Rosette al meteen de prijs voor de beste bibliotheek in de wacht gesleept. En het wordt pas volgende week officieel geopend door prinses Beatrix. Kan je nagaan, de nieuwe biep is de trots van de stad, zegt architect Francine Hoebe, creatief directeur van Meccano Architecten in Delft. En zij kan het weten, want zij tekende voor het ontwerp van de grootste bibliotheek van Europa in het Engelse Birmingham. Hartelijk welkom. Ja, we kregen wel net al een fantastische kaart uh, van nu, van uh, die bibliotheek in Birmingham. Daar bent u dus nog steeds heel trots op. Ja, die is net geopend. Ja. En ik heb net. Uh, afgelopen week mocht ik ook Prins William uh, oh. rondleiden. Dat is toch ook altijd weer leuk maar, uh... Ja. Tuurlijk. En uh, de, de Engelsen weten het gebouw al te vinden. Ja, ik denk dat uh, deze week, de vrijdag de 13e, dat de miljoenste bezoeker komt, terwijl het pas 3 september geopend heeft. De afgelopen zaterdag, vorige week zaterdag, waren er 17.500 bezoekers op één ja. dag. En wat is de aantrekkingskracht? Uh, nou ja, we hebben het ook echt ontworpen. Het ligt op een goede plek, uh, midden in het centrum van de stad. Uh, we hebben het ook echt ontworpen. Ik, ik noemde het vanaf de eerste dag een People's Palace. Ik wilde echt een gebouw maken. Uh, het, ik zeg altijd, het is publiek geld wat je teruggeeft aan het publiek. Dus het is ook echt... Een volkspaleis. Een volkspaleis, maar ook, het is ook echt voor iedereen. Arm, rijk, jong, oud, uh, alle generaties, alle kleuren... Uh, uh, ik zeg ook altijd, een, een bibliotheek is niet alleen maar over boeken... maar is, uh, gaat over mensen. Ja, want dat is het curieuzer uh, nou, uh, nou Maar toch ook wel over boeken. En hè? over boeken. Ja, en en uh, uh, het is een gebouw om boeken heen, om mensen nou te... Nou ja, op, ja zeker hè? de bibliotheek van Birmingham. Ik weet niet of je het kent, maar de, het hart van het gebouw... is een enorme boekrotonde... En zeker in Engeland. Ik bedoel, daarom zeg ik het is ontzettend leuk. Want ik mag bibliotheken over, verschillende, over de hele wereld hebben. Heb ik dat mogen maken. Maar, het is, maar ook zelfs in Nederland. Elke stad heeft een andere bibliotheek. En weerspiegelt eigenlijk de identiteit van de stad. Hmm. En, en bij de een is dat meer boeken, de andere minder boeken. Maar dat is toch curieus. Want de ontlezing uh, ja, dat slaat uh, behoorlijk toe. Boekhandels komen in de problemen. Uh, de uitgeverijen niet te vergeten. Ja, ja. Dus uh, het is nou bepaald niet een uh, groeisector. Het gaat eigenlijk over, uh, eigenlijk over kennisontwikkeling. Uh, dus wat er in die bibliotheken gebeurt. Uh, bijvoorbeeld, ik dan even als voorbeeld van de Bibliotheek van Birmingham. Daar zit trouwens een waanzinnig grote kinderbibliotheek. Wat misschien nog leuk is om straks op terug te komen. waarom die zo groot is uh, in Engeland. Er hoeven niet alle kinderen naar school, bijvoorbeeld. <lacht> uh, daar zit ook uh, een enorm stadsarchief in. Er zit een, een business and learning center in. Dus mensen kunnen leren daar uh, Engels uh, leren, uh, hun eigen cv te schrijven, leren eigen bedrijf op te zetten. Uh, daar zit ook de British Film Institute in. Dus je kan daar okay. uh, alle films en daar hebben ze met name de selectie van de Birmingham uh, zit erin. Er heel Dus het is veel meer dan een uh, bibliotheek, het is een cultuurpaleis eigenlijk. Ja, maar het is wel uh, absoluut. Uh, uh, nou ja, maar het heet wel de, de, de bibliotheek. Ja, en als je daar dan uh, rondloopt, wat, uh, wat zie je dan? Wat, hoe gedragen de mensen zich? Het is. Uh, nou, ik ben er. Uh, voor mij was het ook heel erg spannend ja. van. Uh, ja, ja, hoe gaat het gebruikt worden? Hè? want je hebt het yep. helemaal bedacht. Heb je vijf jaar aan zitten werken, dan gaat het open. Ik ben er toen veel naar die opening geweest en het was echt. Nou, mensen waren. Ongelooflijk dankbaar naar mij. Dat was trouwens ook nog zoiets. Dat mensen waren zo blij en zo trots met het gebouw. En wat zeggen ze dan? Ja. Wat zeggen ze dan? Bedanken. Ja, uh, maar dat is altijd een aspect. Nou, wat ze ja, noemen. en dat ze zo uh, trots zijn. Dat ze zo trots is dat dit voor hun is gemaakt. De identiteit en, van Birmingham. In identiteit dit van Birmingham. Maar ook dat, bijvoorbeeld, moet je, je voorstellen: daar hebben we dan een gebouw gemaakt. Uh, waar je eigenlijk helemaal in met een fantastische route die door het gebouw gaat. Dat een soort op Bahari. Potterachtige manier, bijna kan je door het gebouw zweven. En dan kom je boven. Dus hebben we ook tuinen gemaakt: twee tuinen, de Secret Garden noemen we het. En dan kan je ineens over de hele stad kijken. In Engelse steden, als je omhoog moet gaan, moet je meestal betalen. Of zit dat in commerciële gebouwen. Dus dat jij gratis helemaal omhoog kan gaan en ineens een ander perspectief op je stad ziet. En daar met je boek kan gaan zitten. Dat, dat, is dat zelf, datzelfde gebeurde toen de Oba in Amsterdam werd ja. geopend, van En uh, van ja. Daar was op de bovenste verdieping een uh, restaurant gemaakt. Ja. Waardoor mensen ook opeens over de ja. hele stad uit kunnen kijken. Kun je zo'n Oba enigszins vergelijken met het Birmingham? Want ik begon net me te zeggen dat steeds meer uh, steden in Nederland ook zo'n volkspaleis. Ja, willen. ik denk ook, Oba is ook een waanzinnig succes. Ik vind trouwens dat ze daar inderdaad heel knap hebben ze daar gedaan uh, dat ze daar inderdaad een. Uh, het, het, het, een restaurant, wat ook echt voor iedereen toegankelijk is... hebben neergezet. Dus dat je een soort gesandwich bent tussen het restaurant erboven en eigenlijk ook de kleine restaurants beneden. En daartussen zit die uh, bibliotheek... waardoor je ook een hele grote doorloop hebt. Maar ook bijvoorbeeld zijn er ook radio-uitzendingen. Uh, ja. uh, theater. Zit, bij ons zit er ook een theater in in Birmingham... maar dat is natuurlijk in Amsterdam ook zo. Het zit vol met... Uh, uh, ook middelbare scholieren, dat is uniek. Die kwamen vroeger niet meer naar de bibliotheek. En die gaan nu allemaal, uh, dat zie je ook in Birmingham... maar dat zie je ook in Amsterdam of in, de ook in die andere steden. Die zoeken eigenlijk een plek dat ze dat niet meer thuis uh, hebben. In Birmingham hebben we trouwens ook veel mensen niet eens een computer. Hè. Dus, kunnen Komen daar... ze daar om te gamen? Ook. Nee, nou, ook, maar dat is niet, nee, dat zie je niet als dominant. Uh, aanwezig. Ik, ik, het is me niet eens opgevallen. In Almere is denk ik de eerste bibliotheek verrezen in Nederland... van deze omvang en deze allure, toch? In Almere? Ja. Nou, ik denk Amsterdam ook. Nou ja. Amsterdam is groot hoor. Jawel, maar de, de, de, die bibliotheek in Almere die viel op. Want het ja. is volgens mij ook een van de echt goede gebouwen die er in Almere ja, staan. Ja, het is geweldig. Ja. Maar t, dat, was dat de eerste dan in Nederland waarbij ze dachten van... hé, hey, we moeten eens een ander concept hebben voor die bibliotheek. Weet bibliotheek 2.0 bij wijze van spreken. Er moet meer in dan alleen maar boeken die je uit kan lenen en weer terug kan brengen. Nou ja, het, ik weet niet of het de eerste was. Ik weet zelf, wij hebben zelf de, in 1995 al de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft gemaakt. Dat is trouwens een groot verschil tussen Technische universiteiten en... nou, überhaupt Universiteitsbibliotheek en Public Libraries, openbare uh -huh. bibliotheken. Maar ook daar kan ik me herinneren, toen wij dat ontwierpen, zei iedereen: Joh, onzin. Straks, de toekomst is zitten, iedereen heeft een computer en je bent met de hele wereld verbonden vanaf je huis. Het werd de grootste ontmoetingsplek en is het nog steeds in Delft. Het werd het icoon van Delft, van de universiteit. Uh, die ruimte die verandert. Ik zeg ook altijd: bibliotheken moeten voorbereid zijn op verandering. Ook op die bibliotheek, dat wisten we van tevoren, zou minder, omdat ook heel veel. Bijvoorbeeld alle handboeken zijn gedigitaliseerd. Dus je hebt die, eigenlijk niet, die stonden vroeger uh, eigenlijk bij de entree. He, dus er zijn gewoon heel veel veranderingen. Er zijn nog veel meer plekken gekomen met, uh, waar je gewoon zo aan tafel kan zitten werken. Ook meer het lounge. He, dat mensen, bijvoorbeeld voor Birmingham uh, hebben wij echt tien verschillende manieren van studeren uh, gedefinieerd. Terwijl de oude bibliotheek, uh, de traditionele bibliotheek, had eigenlijk maar één manier van studeren. Dat was die tafel met een mooi lampje erop. Zagen er fantastisch uit trouwens. Dus ja, het snappen uh, hoe je inspeelt op de bevolking. Maar, maar hoe is dat idee ontstaan om die bibliotheek... echt als een ontmoetingsplek um, neer te het, zetten? Nou, ja, ik denk dat dat toch het uh, visionaire voorspellende geweest is... Van, in combinatie van uh, uh, ook de bibliotheekwereld. Je moet je wel voorstellen dat de bibliotheekwereld van Nederland... en Scandinavië is altijd de meest visionaire geweest... in de bibliotheekwereld van de hele wereld. Dus Nederland en uh, Scandinavië zijn wel altijd de voorlopers geweest... Uh, Nieuwe concepten van bibliotheken. Ja. U zei net, het is heel belangrijk wat ze voor kinderen doen. Ja. Wat doen ze dan? Nou ja, daarom zegt dat is ook nog eens ook heel specifiek dan in Engeland, wat echt anders is in Nederland. Wij hebben daar de bibliotheek, die is echt als een groot, als bij ons van spreken, stadsbibliotheek. Omdat dat moest ik ook leren. In Engeland ben je niet verplicht je kinderen naar school te sturen. Daar mag je als ouders uh, homeschooling heet dat doen. Waar Thuis gaan je les geven? En die gaan dus veel naar de bibliotheek toe met die kinderen. Dus dat en, is ook en dat weer gebeurt een, ook veel. Dat gebeurt ook veel. Dus daarom zeg ik, het is ook en, heel en wat voor wat voor gezinnen doen dat dan? Ja, ik bedoel, uh, Birmingham is uh, uh, zeer multiculti. Dat ja. is, uh, ik kan niet zeggen, dat, dat zou ik niet eens weten. Vooral godsdiensten geïnspireerd Misschien, onderwijs. Misschien, dat, dat zal ik eens navragen. Ik, ik hoorde het ook eigenlijk pas later... dat ik toen ook snapte waarom dat eigenlijk zo groot was... en dat het eigenlijk ook helemaal... Hebben. Wij in Nederland mengen we vaak de kinderbibliotheek... meer met de gewone bibliotheek, de afdelingen. Hier is het ook echt helemaal een afgesloten gedeelte. Uh, nou, en dan zie je ouders met kinderen gewoon daadwerkelijk... Ja. Wel weer in die setting van die tafel, neem ik aan. Ja, ja, ja. Het lampje erboven. Nou, niet het lampje erboven, nee, nee. <laughs> nee wat maar, hebben we dan? Uh, we hebben daar ook een hele grote tribune... dat je heel veel, uh, uh, bijna als een uh, uh, storytelling heet. Dat Storytelling is eigenlijk een ongelooflijk belangrijk onderdeel... Van de, uh, van, de bibliotheek, van de kinderbibliotheek. Maar dan, dan moet er dus iemand een storytelling Ja, dat wordt ook allemaal georganiseerd. Dat is een heel groot programma over. Uh -huh. Nou ja, toch blijft het verbazingwekkend. Iedereen zou denken, de bibliotheken die gaan een langzame dood sterven. Omdat er steeds minder boeken komen. En het tegenovergestelde is dus waar. Overal verschijnen dit soort enorme gebouwen. Ja. In alle provinciesteden willen er een. Nou, en ik denk ook dat je het niet moet vergeten. Uh, Paradox. Je ziet wereldwijd zie je eigenlijk een enorme opkomst van de ZZP'er. Dat zijn allemaal mensen die in hun eentje werken thuis. Dat is heel eenzaam. Waar gaan die heen? Die gaan naar de bibliotheek toe. Dus het is eigenlijk, ik zeg altijd, de bibliotheek, het zit vaak op een soort budget van, van cultuur. Nee, het zou enorm op een budget van de economie, economisch budget moeten zitten. Afgezien van het investeren in alle mensen die daar nou ja, kinderen en, en ook oudere mensen, maar is het ook letterlijk de werkplek van een heleboel van die ZZP'ers, die anders in eenzaamheid thuis zitten. Ja, wel, maar dat is het geworden, maar zo is het waarschijnlijk nooit bedacht, of wel? De wereld staat niet stil. Wij, wij, wij, uh, wij reageren op wat de maatschappij nodig heeft. En, dat is natuurlijk de, en daar speelt de bibliotheek op dit moment een ongelooflijk belangrijke rol in. Uh, er gaan nog een heleboel steden komen die zo'n bibliotheek... nu wel iedereen zo'n paleis hebben. Ja, ik raad het ze ook echt aan. Ja, want uh, wie, nou ja, al Arnhem zei ik net al, Almere heeft er in Assen Amsterdam. Maar uh, ik denk dat alle provinciehoofdsteden nu... Uh, Merkt u daar ook iets van? Want u hebt nu dit geweldige gebouw neergezet. Uh, nou, niet uit de ik... ja, nee, maar, uh, maar op zich, ik, de, ik, ik vind het echt belangrijk... dat uh, de steden zo'n inspirerend gebouw, ontmoetingsplek... of het nou een oud gebouw is of in een bestaand gebouw... He, wat, je, wat je aanpast. Uh -huh. een nieuw ja. concept van de bibliotheek... hoort elke stad in Nederland te hebben. Dat vind ik echt. Want je kan er ook koffie drinken, eten enzovoort. Nog even nog, terug naar dat Birmingham. Zijn er ook veel mensen die komen kijken uit de rest van Europa? Ja. Het is echt een hele. Het is een enorme ja. toeristenattractie ja, is het geworden. Zo? In ieder geval op dit moment. Nou, het is nu drie maanden open. En uh, nou, daar, maar dat geeft niet. Uh, Birmingham is natuurlijk de tweede stad uh, van Engeland. Maar niet te mee zwingende, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, maar het is wel een hele leuke stad, toch. Dus het heeft. Uh, eh, mensen uit Londen kijken er bijna op neer, bij wijze van spreken. En die nou, gaan bijna. Laat het lekker. Maar, ja, okay, <laughs> maar ineens gaat eerst, <klaar> neemt Londen uit de trein om hier ineens naar uh, Birmingham te gaan uh, komen. En dat geeft we. Uh, en er wonen een miljoen mensen in Birmingham, dus dat geeft hun een enorme uh, trots. En dat is natuurlijk toch heel erg uh, is toch leuk als mensen zo trots zijn op hun uh, ja. eigen stad. Goed, Bibliotheek Nieuwe Stijl, de trots van de stad. Dankjewel, architect Francine Hoebe. Want wie op de grootste bibliotheek van Europa is het, hè? Het is niet te geloven. Dankjewel voor je komst. Allemaal naar de bieb. Wat zit er in Kamerbreed, Peter? Hans van Waalen komt, uh, de VVD-delegatieleider in het Europarlement. Dan Bram van Ooying, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En Harry van Bommel, de woordvoerder Europese en Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer. En wij zijn er volgende week weer bij Gezond. Zo heet dat, toch? Ja, ja. Morgen openen we weer de deuren van de Pestribune. Topkok Robert Kranenborg vertelt over het eten van de koe. Als wij met z'n allen dwingen dat mensen gaan kijken... naar de juiste opvoeding, de juiste slacht... dan krijg je een zuivere lijn naar het bord toe. Tennislegende Schenk Schalken overziet het tennisseizoen... en nieuw tennistalent. Wil je er nog meer uithalen dat erin zit... dan moet je jezelf de slijk halen en, en toch weer overeind komen. Een gesprek met voetbaltrainer Pierre Vermeulen... en natuurlijk Cassie Kijker. Met daarin deze week heel veel feiten...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 Geen studievertraging? Kom naar de Open Dag op 10 december. Schrijf je in op schoevers.nl. In Opium komiek Jan-Jaap van der Wal. Hij reisde over de Balkan op zoek naar comedy en humor. Operazangeres Tania Cross zocht de samenwerking met popzanger Huub van der Lubbe. En theaterproducent Albert Verlinde over de musical De Kleine Blonde Dood. Opium vanavond half elf, Avro, Nederland 2. Dit is Radio 1.